Nou, oh. misschien hebt u gelijk. Wat is uw voorstel? Mijn eerste voorstel is de Prometheus 13 neer te halen voordat die op aarde kan landen. Op grond waarvan? Op grond van het vermoeden dat de marsbewoners de capsule gebruiken om er een invasie mee uit te voeren. Hm. Technisch gezien is het volslagen onmogelijk dat de Prometheus capsule spontaan zou kunnen opstaan. En praktisch gezien is het volslagen onmogelijk dat er meer dan twee of drie marsman aan boord zouden zijn. Een gewicht aanmerking genomen. Het spijt me dat ik u weer moet tegenspreken, meneer de president. Er is wel degelijk de mogelijkheid van een massale aanval. Een massale aanval van drie man? U kunt zich misschien voorstellen dat er een potentieel actieve lading aan boord zou zijn. Hoe bedoelt u? Kijk, ik heb iets voor u meegebracht. Weet u wat er in dit reageerbuisje zit? Raag hmm. je gelatine zo te zien? Zo te zien wel, ja. Maar het is een olifant. Een complete olifant met slachtanden, een slurf en flaporen. Er is nog niet veel van te zien, maar het is een olifant. Tja, ik begin uw standpunt te begrijpen. Doet u die olifant naar de weg? En wat denkt u van de volgende overweging? Alle moeilijkheden zijn begonnen na de eerste marsvluchten. Het is niet uitgesloten dat de marsbewoners onze ruimteschepen gebruiken... voor gratis vervoer naar de aarde. Het is volgens u dus absoluut noodzakelijk die prometheus technicus capsule neer te halen? Dat is onze eerste taak, ja. Maar uh, zou het publiek dan niet uh, gealarmeerd worden? Daar is niet zoveel kans op. Mensen vergeten gauw. Die terugreis duurt nu al een hele tijd... En als er straks iets misgaat bij het binnentreden van de dampkring, dan zal er geen hamer kraaien, kraaien. Terstelde was de capsule leeg. En nu is hij verbrand, jammer, maar niets aan te doen. Is dat het wel eenvoudig. Het worden? is ook eenvoudig. Het is ongeveer het eenvoudigste onderdeel van onze strijd tegen de Marsmensen. Maar als er iets misloopt, en nu precies voor de verkiezingen, dan kan ik mijn politieke carrière wel in de ijskast zetten. Als er iets misloopt, dan kunnen we het met z'n allen wel vergeten. Goed, generaal Stevens. Ik zal na zijn opdracht geven de Prometheus dertien capsulen in de lucht te vernietigen. En u zou mij genoegen doen als u wilt optreden als coördinator van deze operatie. Is dat een order? Precies. Dan weet ik tenminste wie de verantwoordelijke man is. U weet voldoende van de marine? Dat wel, ja. Goed. De Hornet, vliegtuigmoederschip dat als Belgisch dienst doet... is onderweg in de Pacific onder bevel van admiraal Ramsey. Een heel bekwame kerel. Ik zal aan een expeditie een uh, aantal destroyers laten toevoegen... met een squadron straaljagers dat op grote hoogte kan opereren. Is dat voldoende, denkt u? Dat denk ik wel. Is er een mogelijkheid voor het gebruik van raketten met atoomkoppen? Dat bespreken we vanavond. Op negen uur is er een uh, conferentie met de chefs van Stapel. Alles uiteraard onder de grootste te houden. Dat spreekt vanzelf, meneer de president. En dank u. Ja, gefeliciteerd. Ja, een Proost. Dus dat is anders geen gemakkelijke ja. plekje. Die politici denken altijd alleen maar aan hun carrière. <laughs> die doen de hele dag niets anders dan kolen en geiten sparen. Maar ik heb hem gelukkig duidelijk kunnen maken dat er niks meer te sparen valt als we oh. niet tot actie over. Mooi zo, mooi zo. Dat ding wordt dus neergehaald. Ja, en ik heb de leiding. Mooi, dus is voor elkaar. Zeg, wat zou je nog gedaan hebben als die botweg had geweigerd? Ik weet het niet. Wat altijd een ongeluk kunnen laten gebeuren. Fijn, <laughs> dat doet nou niet meer te zaken. Jij nog één? Nou, heel graag. Weet je wat ik nu zo verschrikkelijk nieuwsgierig van ben? Nou? maar die foto's. Ach ja, neem hier zijn ze. Ah. Eens kijken. Ja. Ja. machtig. Dus het was wel een eiland. Ja, die twee jongens hebben niks uit hun duim gezogen. Een huisscherp opname. Zie je hier die mensen? Daar, waar de duikboot aanlegt bij het eiland. Maar ja, wat je zegt, mensen. Het is een ja, Nieuwe raadsels, met. Ik heb een paar vergrotingen laten maken, daar kun je het nog duidelijker op zien. Huh? Mhm. Mhm. Mhm. Het is vuil. Ja, het is vuil. We weten dus dat ze nog in ja, leven is. Ja, of was, ik moet er niet aan denken. Wat ze allemaal moeten toch staan, okay, Stevens? We doen er beter aan te denken hoe we er kunnen bevrijden. Bevrijden zal ik hard. Eerste Prometheus 13 mei. Ja, ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. Ik heb vanavond een staf gehad. Ja, weet je wat er dwars zit? Oh. Mensen op het eiland, mensen op de duikboot. Mensen, Stevens. Ik heb het je al gezegd met nieuwe raadsels. Ja, ik zie maar twee mogelijkheden. Of het zijn marsbewoners die er net zo uitzien als wij. En dan zouden ze zich moeten kunnen transformeren. En dat zie ik niet zo gauw zitten. Ja, of het zijn collaborateurs. Dat klinkt aannemelijker. Ja. In ieder geval kunnen we één ding concluderen uit die foto. En dat is we moeten onze vijanden niet alleen zoeken in de vorm van grauwe logge waterdieren. Iedereen kan onze vijand zijn, Matt. Jij ook. Nou, de generaal wordt bedankt voor zijn heldere uiteenzetting en voor het vertrouwen dat hij me stelt. Ja, ah, toen. Nou, Matt. Ik trek het dan nou niet direct in het persoonlijke vlak. Je begrijpt best wat ik bedoel. Ja, bent de enige die nog te vertrouwen is bij jezelf. Hoe doe je dat zo? Matt, Matt, hou je nou kalm. Ik kan er heel goed in komen dat die hele geschiedenis hier hoog zit, maar. Vooral nu je er zo persoonlijk bij betrokken bent. Maar reageer dat alsjeblieft niet op mijn nee, schouder. Ik kan gewoon niet meer objectief zijn. Toch moeten we proberen zo weinig mogelijk emotioneel te zijn. Ja, jij hebt maar te platen, Stevens! Anders over al onze komende operaties mee. Ik weet het, ik weet het. God, geef me nog maar eentje. Nou, het drinkt nou niet te veel. Nee, maar... Het is de laatste. Wat oh, nou. zijn de plannen? Ik was net bezig je dat te vertellen. Dus vanavond is er een bijeenkomst van de chefs van de Stavel. Daar zal de strategie besproken worden. Ga je mee of blijf jullie per hier zitten om je stukken? in je kraag te drinken? Alsjeblieft niet zo kinderachtig natuurlijk. Ik, nou, ik kan best een steuntje gebruiken. Het zal moeilijk genoeg zijn om ons plan de Prometheus 13 neer te halen te verkopen. Ja, wat bedoel je nou? Het is toch geen politieke kwestie? Nee, dit soort dingen resorteren rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de president. Hij heeft alle volmachten om in dergelijke noodgevallen handelend op te treden. Maar de marine... <tied> Mijn en heren, in het licht van de ontwikkelingen in de kwestie Prometheus 13 heb ik besloten gehoord te geven aan de oproep van de voorzitter van het IRDC, het internationaal Ruimte Comité, om tot defensieve actie over te gaan. U hebt kennis kunnen nemen van de rapporten, u hebt allemaal de foto's kunnen zien, en u zult het mij eens zijn dat de terugkerende Prometheus 13 een potentieel gevaar is... Voor de wereldbevolking. U bent er zeker van dat enige, de enige conclusie die we uit het genoemde materiaal kunnen trekken is dat de aarde vanuit de ruimte bedreigd wordt? Inderdaad. Hm. Volgens mij gaat het hier om niets meer dan extremistische activiteiten die we op de normale manier kunnen beschrijven. Heren, wij zijn hier vanavond niet bijeen om over de toestand te discussiëren. Wij zijn hier bijeen om maatregelen voor te maken. Ja, maar, ja Ik dus heb dus... in deze de laatste verantwoordelijkheid. En ik zie mij, gezien de analyses van de eventuele dreigende gevaren, genoodzaakt om van mijn volmacht te gebruik te maken. U weet wat er op het spel staat bij de komende verkiezingen. Daarvoor ga ik mijn verantwoordelijkheden niet uit de weg. Bravo. En nu tot de orde, meneer. De Prometheus 13, die op het ogenblik met onbekende lading op weg is naar de aarde... ...zal door het vliegtuigmoederschip moederschip Ronet op grote hoogte worden neergehaald. Geen komende uitschip. Ik heb mij uitvoerig laten voorlichten... ...en na ampele overweging ben ik tot dit besluit gekomen. De gehele operatie wordt als topgeheim geclassificeerd. Waarom? Mag ik daarop antwoorden? Gaat u vast gedaan. Het is absoluut noodzakelijk de wereldbevolking onkundig te houden van het dreigende gevaar. Het zal u duidelijk zijn dat er een massale paniek zou ontstaan als iemand de waarheid vermoedt. Aan de pers zal een plausibele verklaring worden gegeven over het verloren gaan van de Prometheus-capsule. Onze specialisten hebben de persberichten daarvoor al uitgewerkt. Dus de bevolking wordt de rat voor de ogen gedraaid? Ja. Ik hoop dat hiermee uw vraag naar genoeg is beantwoord. Ik geef het woord aan vice-admiraal Cunningham... ...die u de details van deze operatie zal geven. Meneer, de voorzitter van het IADC, de generaal Stevens hier... ...zal persoonlijk de operatie leiden. Wat betreft de vlooteenheid die in de Pacific op weg is om de capsule te bergen... ...die zal worden uitgebreid met een aantal destroyers... uitgerust met flyraketten. Het onderdeel zal morgen vroeg uitvaren uit de haven van San Francisco... Is er geen mogelijkheid enkele projectielen met atoomlading in reserve te houden? Wij hebben dat overwogen. Voor het uiterste geval zult u kunnen beschikken over een schadel U5-gevechtsvliegtuigen. die op grote hoogte offensief kunnen opereren. De toestellen zijn gestationeerd op de basis van San Pedro. Zij kunnen na afroep binnen 20 minuten ter plaatse zijn. Lijkt u dat niet erg lang? U moet de zaak ook van de andere kant bekijken. Het gaat hier om een geheime operatie. We moeten ieder risico vermijden. Dat klinkt allemaal heel efficiënt. Maar als dat ruimteschip daadwerkelijk bestuurd zou worden... zoals u veronderstelt, wie zegt dan welke koers die zou volgen? We hebben een regelrechte verbinding met NASA. Het ruimteschip ligt voor ons <tus> nog precies koers. Voor ons nog? Om eventualiteiten het hoofd te kunnen bieden... houden wij eenheden Talent en ter zee paraat. In deze verzegelde enveloppe vindt u uw orders. De zegels mogen alleen op van generaal Stevens verbroken worden. Hmm. Nou, dat, dat was het dan, mijn heren. We rekenen op uw medewerking, hoewel wij hopen dat die niet nodig zal zijn. Ten slotte wil ik u nogmaals op het hart drukken dat uiterste geheimhouding noodzakelijk is. Dat was is spekter. Ja. Zijn er nog vragen? Ja. <coughs> Wat gebeurt er als we missen? Waarom gaan we niet met de militaire toestel? Deze charter is vlugger, ja dat je dat apenpakje hebt uitgetrokken. Hè? Anders hadden we zo weer de pers achter ons aan. Ja. Hoe vond je de vergadering? Nou, president wist de plannen wel door te zetten. Ja, we kunnen nu in ieder geval op alle medewerking rekenen. En hoe lang heb ik nog? Iets meer dan 48 nee, uur. Nee, nee, nee. Doe voor het vliegtuig. Oh, een kwartier misschien. Nou, ga de klant er even. Ja, dat is niks meer. Passagiers ja, dank je. 1 A Lucht 354 naar New York... ...wordt verzocht zich haar uitgang nummer 45 te begeven. Passagiers voor TWA. Noem jij dat maar niks? Wat? Heb je die foto gezien? Ja, en? Waar zie je dat daar niet stievelend? Het is? is fel. Hoe kom je daarbij? Ja, je hebt gelijk geloof ik. Ik weet het zeker. Hier. Schipbreukelingen opgewist bij Newfoundland in de avond van... Passagiers voor chartervlucht BX23 wordt verzocht zich naar uitgang 7... Dat is voor ons. Ja, jij denkt toch zeker niet dat ik meega? Wat wil je dan in de nieuw doen. doen. Vel zoeken natuurlijk. Waarom? Je weet nou toch dat ze leeft en dat ze in veiligheid Je Jij wilt ook niets begrijpen, hè, wens Onze opdracht gaat voor, hè? Met... Ik kom hier zo snel mogelijk achterna. Maar ik moet eerst in hoed met velers. Wanneer kun je in San Francisco zijn? Zodra ik dat heb uitgezocht, laat ik het je weten. Laatste oproep voor passagiers voor chartervlucht PX2. Hier is het adres van ons hoofdkwartier. Bedankt. De zo, laten we mogelijk hand over zijn, hè? Ja, goed. Zorg dat je er in ieder geval vanavond nog bent. Oh, ik moet weg. Succes. Dank je. Sorry, ik kom zo snel mogelijk. Eva? Kan ik voor u doen? Uh, hoe laat gaat er een toestel naar nu vaten? aan? een Er zijn niet zoveel vluchten, hè? Oh. Morgen om... Ja? Nee, vandaag. Oh. Vandaag gaat er een vrachtkist met passagiersaccommodatie. Over een half uur, u had geluk. Prima. Dan kunt u beneden voor me boeken. Door dus uit 14 en 16, meer. Hier is het. Dank u, dokter. Hoe is ze? Uitstekend omstandigheden in aanmerking genomen. Ze ja. zat een lichte shock en dus ze mm -hmm. was oververmoeid... Maar het gaat nu alweer veel beter gisteren tot de jongens. Ja, inderdaad. Over een dag of twee, drie kunt u haar mee, mee in huis nemen. Wat? Niet eerder? Medisch gezien zou er geen bezwaar tegen zijn, lijkt me. Maar eerst wil de politie er nog verheuren. Huh? Er schijnt iets niet te kloppen in haar verhalen of formaliteit natuurlijk. Ja, wat heeft u natuurlijk. de politie dan verteld, dokter? Ik weet het niet, maar... Er wordt hier langs de kust nogal veel gesmokkeld, hmm? ziet u. En u wordt zeer van Ja, Ja, ja, dank u, dokter. Kan ik naar binnen? Ja, ga uw gang. Mocht u mij nog nodig hebben, u kunt me vinden in mijn kanteur beneden. Ja? Oh. Matt. Schatje. Ach, Matt. <laughs> ik, ik heb je foto aan de kant gezien. Ik, ik kon er bijna niet geloven. Hoe ben je ontsnapt? Hoe, hoe hebben ze je laten gaan? Heb, heb je lang op het eiland gezeten? Wat, wat hebben ze toch met je oh, gedaan, kalm, liefde? Kalm, kalm, niet, Matt. Ik voel me nog een beetje slapjes. Ach, natuurlijk, sorry, liefje. Dank je dat je zo vlug gekomen bent, lieverd. Kijk eens, hier. Voor mij? Ja, voor wie anders. Vraag niet hoe ik eraan gekomen ben in deze uithoek van de wereld. Lief van je, met. Dank je. Daar staat wel ergens een faas. Ja, oké. Okay. Prachtig <tacht> zijn ze. Mm -hmm. Zo, en kom nou eens rustig bij me zitten. Uh, hey, mag ik hier roken, vuil? Natuurlijk. Ik dacht dat ik ooit, dat ik je ooit nog terug zou zien. En dat zo gauw al. Toen met het brandende huis, hè, toen, jij, toen jij plotseling verdwenen was ik... Ik was door de dolle heen, ik, ik wist niet meer wat ik deed. Stiemers had me laten neerschieten met een verdovende lading... en van de hele nacht in een cel van de politiebureau laten afdrukken. goed ook, anders had, die, had ik toch stom die tijd uitgehaald. Wat, lieve. En, maar, ach, ach, sorry, liefje sorry. Maar vertel eerst jouw verhaal eens. Er valt niet zoveel te vertellen, net. Het laatste wat ik me kan herinneren is dat ik jullie achterna rende het huis uit. Hm? Ik voelde mijn benen weer slap worden en toen... Toen was het net alsof iets of iemand me vastgreep. Verder weet ik niets meer. Ik ben pas weer bijgekomen op dat, uh, dat eiland, zoals jij dat noemt. Geen idee waar dat ergens geweest kan zijn. Kun je je voorstellen hoe bang ik was? Ja, natuurlijk. En nat. En moe. Daar lag een duikboot afgemeerd. En daar vlakbij lag een klein bootje met een buitenboordmotor. Ik was helemaal alleen. Ik heb niemand gezien. Toen heb ik me naar dat bootje gesleept. Ik heb de motor gestart en ben op goed geluk weggevaren. Maar je hebt niemand geprobeerd je tegen te houden. Nee. Ik heb geprobeerd zo snel mogelijk uit de buurt van het eiland te komen. Na een paar uur varen was de benzine op. Hm? Ik weet toch niet hoe lang ik rondgedobbeld heb. Het moet een paar dagen en nachten geweest zijn. Toen werd ik opgepikt door een Canadese trainer. Die hebben me gisteren hier afgeleverd. Het waren erg haardig Ja, ja, ja, ja. Stoere Canadese zeerbonken die zich uitslopen voor zo'n prachtmeters als jij. Zo'n visje hadden ze natuurlijk in tijden niet gevangen. Mooi zus, je fijn, je lacht weer. Zo mag ik het zien. Ik kan jouw verhaal een beetje aanvullen. Er was een visser die bij het licht van de brand heeft gezien hoe je werd weggesleept door een soort, ja, monsters. Hij had het ook al over een duikboot. Later is door een verkenningsvliegtuig die duikboot gefotografeerd Ja, we hebben ook foto's van het eiland. Jij staat er ook nog op. Toen je aan land werd gebracht? Nou ja, dat weten we niets. niet. Nou ja, het vliegtuig is verongelukt en de bemanning is omgekomen. Dus jullie zijn met je onderzoek nog niet veel verder gekomen? Nee, nee, nee, behalve... Zes tussen haakjes. Wat heb je eigenlijk aan de politie verteld? Dat ik met mijn bootje uit de koers was geraakt en dat toen de benzine op was Hoe zou we dan helemaal hier in de buurt gekomen moeten zijn? Dat weet ik ook niet. Ik moest op slag iets verzinnen. Nou, ik heb me laten vertellen dat ze niet veel van je verhaal geloven. En terecht, ze denken, geloof ik, dat jij bij een of andere smokkelzaak betrokken bent of zo. Paradijs voor smokkelaars hier. Hè? Oh. Wist je dat niet? En ze zijn blij dat ze nou eindelijk eens eentje te pakken hebben. Het was dus nogal een stom verhaal. Ah, het geeft niet, schatje. Ik kletst het me er weer uit. Met de waarheid, die geloven ze helemaal jij niet. Jij klets je nergens uit. Laat de politie aan mij over. Hm? Wat heb jij in die tijd allemaal gedaan? Je hebt vast niet stilgezeten. Nou ja, we hebben eigenlijk uh, niets anders gedaan dan uh, plannen maken. De actie komt nog. Wat voor plan? Nou, we hebben van de president persoonlijke toestemming gekregen. De Prometheus 30 capsule neer te halen. Stevens leidt operatie. We waren net op weg naar de marinebasis in San Francisco... ...toen ik die foto voor jou in de krant zag. En, en toen dat... ben je in plaats van naar San Francisco naar uw oefhoudend gevlogen? Je hebt Stevens in de steek gelaten voor mij. Je hebt je opdracht vergeten voor mij. Om mij... oh, op, oh, op, oh, op. Oh, oh, oh, oh. Ik ben niets vergeten, en ik zal Stevens zeker niet in de steek laten. Ik heb hem beloofd dat we zo gauw mogelijk naar San Francisco komen. En dat ga ik nou regelen. Wat ga je doen? Je ontslag uit het ziekenhuis regelen en met de politie praten. Ik ben zo terug. Je kunt haar natuurlijk meenemen, meneer Melston. Al had ik haar liever nog een dagje langer gehouden, ze is beslist nog niet volledig op krachten. Maar als u opstaat, op uw eigen verantwoording natuurlijk. Uh, hebt u idee dat er enig risico aan gewonnen is? Risico? Nee, niet direct. Maar ze is, zoals ik al zeg, nog niet helemaal in orde. Met name de hartslag, die is allemaal traag. De bloeddruk is trouwens ook te laag. En haar temperatuur komt niet boven de 34. Zeer merkwaardig, want ze schijnt van de symptomen absoluut geen last te hebben. Hoe kunt u dat verwerken, dokter? Een temperatuur van 4 graden. Ik 34, weet het niet, toch... ik weet het niet. Al haar lichaamsfuncties zijn verder in orde en ze voelt zich goed, zegt ze. Ik zou u aan zo gauw mogelijk een specialist te raadplegen. Oh, dat zal ik zeker doen, dokter, als u, uh, als u verder geen uh, bezwaar hebt dat ik haar nu meeneem, dan uh... Ik heb u al gezegd op uw verantwoording. Maar vermoeid u haar zo weinig mogelijk binnen. En, uh, oh, uh, meneer Melsten. Melden. Uh, ja, Melden, u kunt de rekening voldoen bij de administratie. Natuurlijk, tot ziens, dokter. Een ogenblikje. U bent meneer Melden. Ja. Politie, inspecteur Tinside. Inspecteur. U bent de man van mevrouw uh, Valerie Melden, die door een vissersboot uit zee is opgepikt. Inderdaad. Om het maar meteen duidelijk te stellen, meneer, ik geloof geen s'nachts van dat verhaal dat u vrouw ons probeert wijs te maken. Ik weet niet precies wat ze u vertelt, het inspecteur, maar ze heeft inderdaad beslist niet de waarheid gezegd. Aha, u weet er dus meer van. Zo zou ik dat wel kunnen doen, meneer. Goed, vertelt u het dan maar eens eventjes. En graag de hele waarheid. Ze is op zee door een vissersboot opgepikt. Ja, dat weten we. Maar wat deed ze in eentje zo ver de kust? Hoe is ze daar gekomen? Het spijt, inspecteur, daar kan ik niet op ingaan. Niet op ingaan? Wie denkt u eigenlijk wel dat u bent? Ik kan u arresteren op verdenking van middenplek. Niet Weet zo dat? hard van stapelloop, op, inspecteur. Leest u eerst dit maar eens even. Een volmacht. Getekend door de president. Ja, neemt u niet kwalijk, meneer? Ik neem u niets kwalijk. U kunt mij dus verder niet helpen. Het spijt me, uh, ik heb u verder niets te zeggen. Ja, vat u dit niet op als kwaaie wil. Het kan op het ogenblik nog helemaal niet anders. Ja, maar hoe moet dat dan met mijn dossier? Dat kan ik toch niet meer zo afsluiten? Ach, ach schrijft u maar, de verdachte is door een onbekende uit het ziekenhuis ontvoerd. Nou, wil de klopjacht, bent u spoorbeister geraakt. Dan heb je een mooi spannend slot aan uw verhaal. Hm? Ja, zoiets zal ik wel moeten voor. En dan doen, u ja. moet u maar nou excuseren. Tot ziens, dokter. Tot ziens. Dag, eens, ik weet het, ik weet het net. Ik heb het je niet gezegd om je niet ongerust te maken. Mijn bloeddrukken, mijn temperatuur zijn te laag en mijn hart gaat te langzaam. Mm -hmm. Maar veel last heb ik er niet van. In ieder geval voel ik me goed genoeg om met jou mee te gaan. Ja. Zullen we nou niet liever eerst naar een specialist gaan? Dat lijkt me op het ogenblik niet nodig, Matt. Als het zo blijft, kunnen we altijd nog zien. Trouwens, je moet een beetje aan jezelf denken en aan je opdrachten. Stevens beloofd zo gauw mogelijk naar San Francisco te komen. Ja, denk je dat je de vermoeienissen van de reis aan kunt? Dat zal wel gaan. Wanneer wordt de promeer 13 verwacht? Uh, overmorgen in de middag. Dan zal hij boven de Noord-Pacific de damkring binnenkomen. Ja, dan zullen we moeten zien of we hem te glazen kunnen krijgen. Daar moet je bij zijn, Met. Je zou het jezelf nooit vergeven. Sinds wanneer bij jij zo graag aan het werk hebben? Ik heb je nauwelijks teruggevonden. En je stuurt me alweer weg, schat. Ik stuur je niet weg. Ik wil bij je blijven. Mag ik mee? Zo'n is zal me goed doen, Met. En dan. Bij jou in de buurt gaat mijn hart vanzelf wel weer sneller. Over. Ah, ah, ik zal het er met Stevens over hebben. Nou, kun je, je kleren nog aan? We kopen op weg naar het vriesbeld, wat het nieuws. Je bent een engel. Denk je me nou echt liefje dat je het aan kunt, die reis. Met jou erbij altijd. Ah, hè? goed, kleren vlug aan. Dan zal ik je in niet tijd even bellen. Centraal hè? Eh, wilt u de administratie vragen de rekening klaar te laten maken voor mevrouw voor Melden, kamer 398? Natuurlijk, meneer. Verder nog iets uh, nee, dank u. Oh ja, ja. Uh, uh, kunt u een taxi voor me willen? Komt in orde, meneer. Ik waarschuw wel als hier is. Ja, dank u. Schiet op, wel? De taxi kwam zo. Jo! Om twaalf uur precies kunnen we een directe verbinding krijgen met San Francisco. Laten we zorgen dat we die kunnen nemen, hè? Zo. Ik ben klaar. Nou, je ziet er schitterend uit, moet ik zeggen. Mm -hmm. Overuit, laten we maar gaan. Ah, daar is de taxi al. Ja, hallo, Melden hier. Meneer Melden, dat is de telefoon voor u. Voor mij? Ja, meneer, lokaal uit San Francisco. Ik verbind u door, een je. San Francisco? De kan niemand anders Stevens. Ja, hallo? Ben jij het Een hoogsteigde persoon, ja. Ik ben precies een half uur bezig te bereiken. De politie wist in welk ziekenhuis zelf was opgenomen. Ze schijnen nog een appeltje met het verschillen te hebben. Ah, dat is al opgelost. Hoe komen we eraan? Ja, ik heb het Wat zeg je? Ik ben op het ogenblik op het hoofdkwartier. Ja, ik hoor je niet. Je komt heel slecht door. Waar ben je? Op het hoofdkwartier. Ja, en? Gewoon niet. Dan zou er dus toch iemand aan boord moeten zijn die met de apparatuur weet om te gaan. Ik weet het ook niet, maar het is in ieder geval afrijk. Ja, wat doen we nou, Stevens? Een nieuwe strategie bedenken. Blijf waar je bent. Ik kom je op. Ja, hoe laat? Vanavond tegen 7, 7 uur. Mooi, ik wacht op je. Tot straks. Wat is er? Slecht nieuws? Dat ziet er wel naar uit, ja. Nou, dat is een mooie streep door onze rekening. Nou, nee, waarom? We kunnen hem toch ook in de Atlantische Oceaan onderscheppen? Er ligt toch ook een bergingsvloot? Als hij niet weer zijn koers wijzigt. Ja, en trouwens, die hebben geen vliegtuigmoederschip. Wat eventuele luchtsteun weer een stuk moeilijker maakt. Ja, wat hebben ze dan, Stevens? Een gewone kruiser, de Intrepid, onder commandant Nelson. We zullen ze dadelijk wel zien liggen. Volgens de berekening zal de capsule hier ergens boven de Sargassozee moeten binnenkomen. Dat ja, is er enige idee wat de oorzaak kan zijn van de koerswijziging. Absoluut niet. De automatische besturing? Nee, die is computergestuurd en volledig geprogrammeerd. Hm? Koerswijzigingen zijn alleen met handbesturing mogelijk. Ah, er is toch iemand naar boord. Radiocontact? Ze proberen het 24 uur per dag niet. Nou, ja. ze zullen bij NASA daar in Houston zeker wel gek hebben opgekeken. Ja. En wat erger is, ze strooien met persberichten in het rond of er geen geheimhouding bestaat. <laughs> Jij met je angst voor de pers? Ik ben niet alleen bang voor de pers. Ik ben bang voor ons allemaal. Ik heb zo'n gevoel dat er iets heel onaangenaams gaat gebeuren. ...dat er iets vreselijks zal mislopen. Ah, ja, ik geloof dat ik jou nou moet in moet spreken, Stevens. Ik zie het al onze sommer echt nog niet in... ...sinds ik verder heb gevonden. Hm? Ach ja, Gel, sorry dat ik alleen over mijn eigen problemen praat. Hoe is het allemaal met jou gegaan? Ach, ik weet niet. Ik ben bang dat ik niet veel schokkens te vertellen heb. Toen weer vlucht uit het brandende huis ben ik gevallen. Toen heb ik mijn bewustzijn verloren en verder weet ik niks meer. Tot ik weer bijkwam op dat, uh, dat eiland. Dat eiland dat er eigenlijk helemaal niet hoort te zijn. Mm -hmm. Ja, en toen? Ik was helemaal alleen. Er lag een kleine duikboot afgemeerd, maar ik heb niemand gezien. Toen heb ik een klein bootje gevonden met een buitenboordmotor en daar ben ik mee weggevlucht. Op zee rondgedobbeld tot ik werd opgepikt door een treider. Nou, de rest weet u. Ja. Nou, je hebt wel geluk gehad, mogen we wel zeggen. Stevens, waar zit je nou over te piekeren, man? Huh? Oh, nee, nee. Ah. Hallo, XB17. Hallo, XB17. Hier in Hallo, XB17. Hallo, XB17. In hier. Over? Grond? Ja, yeah. geef maar. My... Hallo, Intrepid. Hallo, Intrepid. Hier, XB17. Over? Hallo. XB17, hier Intrepid. Commandant Nelson voor u. Hallo, Intrepid, heer generaal Stevens. Over. Generaal Stevens, heer commandant Nelson. We hebben de boodschap uit Washington ontvangen. Wij verwachten u. Over. Dank u. Alles klaar voor uw opdracht? Over. Alle die gereedheid voor uitvoering geheime opdracht. Hoewel ik moet zeggen dat ik het daar niet mee eens ben. Over. Uw persoonlijke mening wordt niet gevraagd. Over. U draagt de volle verantwoording voor deze operatie. Over. Vanzelfsprekend. Heeft Washington u dat dan niet geseind? Hebt u contact met Houston? Over. Ja. Het ruimteschip volgt in nieuwe voor zonder afwijkingen. Over. We hopen dat we niet weer voor verrassingen komen te staan. We zijn over... Uh, Hoe lang nog met? Een kwartier ongeveer. We zijn over een kwartier bij u. Steek de feestverlichting maar vast aan. Over. Roger en uit. Dit is in het kort, mijn heren, wat ik u van deze zaak kan mededelen. Dank u. U hebt waarschijnlijk net als ik met gemengde gevoelens naar het gelaas van generaal Stevens geluisterd. Maar het ligt niet op onze weg om kritiek te leveren op de theorieën van de generaal. Inderdaad. <tus> Onze orders zijn dus de Prometheus-capsule na zijn intrede in de dampkring neerhalen. Waarom? Ja. Omdat die afgeladen zou kunnen zijn met marsmannetjes. Omdat er een mogelijkheid bestaat dat de capsule vernietigende krachten van Mars naar de aarde brengt. Ik ben het met deze beslissing niet eens. Ook dat staat niet ter discussie. Er zijn tenslotte geen mensenlevens mee gemoeid. De astronauten zijn niet aan boord. We dus. hebben niet veel tijd meer, commandant. Goed. Heer... Op Wat zegt Houston? De Prometheus heeft nog steeds op koers. Reddingshelikopters en bergingswerkteugen klaar? Stap paraat. Die zullen we niet nodig hebben, commandant. Het is beter op alles voorbereid te zijn, generaal. Goed, goed. Batterijen gereed? Twee mousraketten staan vuur klaar. Mooi zo. U gaat naar de controlekamer en wacht op orders voor het afvuren. Ik? Ja, wie anders? U hebt het bevel over het geschut. Maar. Heren. Over een uur zal het zover zijn. Op uw plaatsen voor een laatste controle. Er mag niets misgaan. Moment. Ik weiger. Wat, wat zegt u? Ik weiger deze opdracht uit te voeren. Ik zal degene niet zijn die de trekker overhaalt. U begrijpt dat dit krijgsraad betekent? Ik neem de volle consequentie van mijn weigering. Commandant, stel deze man onder arrest. U neemt zelfs zijn taak over. Ik? U. U weet toch hoe u de raketten moet lanceren? Natuurlijk weet ik dat. De lanceringrichting is met één drukknop te bedienen... En de raketten zoeken automatisch hun doel. Ze kunnen niet missen. Maar... Ja. Dat is dan afgesproken. De heren worden bedankt. Dat was alles. Bericht voor commandant Nelson. Radar meldt contact met Prometheus-capsule. Nu al. Daar gaat hij dan. Moet moeten u ieder ogenblik de dampkring bereiken. Wat staan we eigenlijk hier naar de lucht te kijken? Er valt voorlopig toch niks te zien. Nee. Rakketten klaar, commandant. Alles is gereed voor de lancering. De vier reserves staan op scherp. U krijgt het bevel kort nadat de capsule de dampkring is binnengekomen. Op het moment van de vertraging. Ik had niet gedacht ooit nog eens orders van de generaal te krijgen. Ik moet dus tenslotte de verantwoordelijkheid dragen. Jij wat jij somber te kijken met? Ja, ik denk aan al die andere Prometenhuis en Apollo-missies. hebben die jongens die juist binnengehaald? Televisie, toespraken van de president, rode loper uit. En kijk ons nou is? <laughs> ik ben een boze droom. Nou staan we klaar om dat ding neer te schieten. Niks aan te doen, met. Nee, het zal wel niet. Maar het blijft reurig, Stevens. 9 uur 12, nog een minuut of 10. Ja. Oproep voor commandant Nelson en generaal Stevens. Dringend bericht uit Houston. Oproep voor commandant Nelson het en virus, generaal Stevens. Op het Dringend bericht uit Kom, Houston. Dat gaat als plan. Geef het bericht maar door. Houston heeft radiocontact met de Prometheus 13. Hey! Nee. Nee. Toch niet. Weken en weken hebben ze dag en nacht geprobeerd en nou opeens... Toch het zo te zijn. Duurt het nog lang, die rechtstreekse verbinding? Hij kan ieder ogenblik komen. Wat nu, generaal? Ja, de hamvraag, collega. Ik wil eerst eens horen wat de astronauten te vertellen hebben. Voor het ogenblik zijn alle orders opgeschoten. Daar is hij. Mooi zo. Hallo, Prometheus 13. Hallo, Prometheus 13. Hier, bergingsschip Intrepid. Generaal Stevens, hoort u mij? Over. Hallo, Intrepid. Hallo, Intrepid. Ik hoor u luid en duidelijk. Over. Het is Don. Don Cunningham. Absoluut. Hallo, Prometheus 13. Wat is er met jullie gebeurd? We hebben niet verwacht dat jullie aan boord zouden zijn. Over. Dat is een lang verhaal. Mogen we dat straks vertellen? We gaan dadelijk de damkring in. Over. Waarom die koersverandering? Over. Straks, generaal. Alles klaar om ons op te pieken? Over. Alles klaar, ja. Over. Dan verbreken we nu het radiocontact. We openen weer als we binnen de zijn. Tot straks. Uit. Het klinkt allemaal heel gewoon. En toch vertrouw ik het niet. Ik ook niet. Commandant, de orders blijven gehandhaafd. U bedoelt dat u de capsule wilt neerhalen? Precies. Maar de astronauten zijn aan boord. Daarom juist. Nou moet u eens even goed naar me luisteren, generaal. De feiten wijzen u toch zo langzamerhand vanuit... dat dat hele verhaal over die machtsmensen een fars is. Ik weiger verder nog voor van u aan te nemen. Dat is insubordinatie. Ik heb de volgende... En toch verdomme ja. Heren, heren. We zijn hier om problemen op te lossen. Niet om dat vechten Of om onze zin door te draaien. Wat wil jij dan? Zullen toch met mij eens zijn, Stevens? Dat er nogal wat in de toestand veranderd is. Nu blijkt dat die jongens wel aan boord zijn. Daar zullen wij onze strategie bij moeten aanpassen. Ik stel voor de capsule niet neer te schieten. Goed zo. Wat dan? We nemen een astronaut aan boord met de helikopter. We gaan meteen in de strengste quarantaine. En wij komen niet in de buurt van de capsule. Geen maar niks. We houden het ding op een afstand en, en bewaken het scherp. Dus ook geen gordel om hem drijven te houden? Nee, dat ding blijft vanzelf wel drijven. Als astronauten het luid sluiten. Als we dan het verhaal van de jongens hebben, dan kunnen we toch verder zien? Wat vindt u ervan, van, generaal? Misschien heeft met gelijk. Kan alles in gereedheid worden gebracht voor de berging? De heli klaar. Mooi zo. Waar zit het ruimteschip nu? Dat komt op dit moment de damkring binnen. Door de verhitting is het radiocontact verbroken. Ze komen zo dadelijk wel weer in. Goed. Zijn alle mannen bewapend? Dat is niet de gewoonte bij een berging. Bewapend dan alle manschappen. We moeten alle risico's vermijden. Ik zelf ga mee in een van de bergingshelikopters. Jij in de andere, met... Lort. ...en een extra mannetje mee met de machine te weer. Ik zou liever... De uitkijk heeft zichtcontact. Positie. Iets noordoost van opgegeven positie. Klopt dat met de radar? hoor. Klopt. Ja! Kijk, daar is hij. Een klein stipje. Met drie grote stippen erover. Actie, commandant. Vlug Pergings, helikopters klaar? Klaar te overstegen. Bewapening? Verwijder, commandant. Volgens voorzicht. U vliegt uit met volledige bewapening... ...en per helikopter nog een extra man mee met een machinegeweer. Waarom? Geen waarom. Voortmaken. De generaal Stevens gaat met u mee. Melden in de andere. Begrepen? Dat u alles, commandant. En uh, ja, wat er ook gebeurt... ...niemand komt in de buurt van de capsule. Geen drijfgordel. Begrepen? Begrepen. Hallo, Intrepid. Hallo, Intrepid. Hier, Prometheus 13. Hoe is onze positie? Over. Hallo, Prometheus 13. Jullie komen terecht iets ten noordoosten van het doelgebied. Over. Oké. Zijn jullie in de buurt? Over. Zeg maar dat we opstomen. We komen naar jullie toe. De bergingshelikopters staan klaar. Verlaat zo snel mogelijk de capsule en klim op het vlot dat wordt uitgeworpen. Er komen geen kickforsmannen. We Begrepen. Over. Wordt er beknippeld op de defensieuitgaven? Over. Dat hoor je nog wel. Nog iets? Over. Nee. Ook namens Mike en Wolters. Bedankt voor de enthousiaste ontvangst. Over. Het gaat erger kunnen zijn. Tot straks. Sluiten. Zo, en nou was de bliksem weg. Ga mee met. Eerste allerlei bazen. Alle hens aan dek... Rechtsposities innemen, volledige bewapening, we kunnen. Dichter durf ik er niet bij te komen. Wat een prachtig gezicht eigenlijk. Daar gaat hij. Daar is hij weer. Mooi stabiel. Heb je radiocontact? Ja, daar is hij. Alsjeblieft. Dank je. Hallo, Prometheus. Hier, generaal Stevens. Over. Stabiele positie 1. Wachten op orders. Over. We vliegen nu over en laten het vlot neer. Onmiddellijk overstappen, begrepen? Over. Moet dat allemaal toestel? We hebben drie kisten maanmonsters. Over. Niets uitladen. Jullie verlaten zo snel mogelijk de capsule. En zorg dat je zorgvuldig de deur sluit. Er komt geen drijfhordel. Begrepen? Over. Waarom niet? Over. Straks, je hebt je orders. Ik verbreek het contact. Sluiten. Het luik gaat open. Blootlos. los, blot los. Hallo Haley 1, hallo Haley 1, hier Intrepid. Commandant Nelson voor u, over. Hallo Intrepid, hier generaal Stevens, over. Hallo generaal, we hebben net bericht gekregen met Washington. De president onderschrijft onze beslissing. Hij heeft opdracht gegeven de capsule op sleeptouw te nemen en naar de haven te brengen. Gaat u daarmee akkoord? Over. Als dat de opdracht van de president is, dan blijf ik er verder buiten. Ik vind het gevaarlijk, maar laten we het maar proberen. Zeiden ze nog wat over de astronauten? Over. Die kunnen in quarantaine blijven tot de zaak is onderzocht. Brengt ze voorlopig niet op de hoogte. Over. Lijkt mij ook het beste. Kunt u onze bergingsoperatie volgen vanaf het schip? Over. Wij volgen alles nauwkeurig. De hele operatie wordt van hier af gefilmd. Over. Ze zijn nu op het vlot. Dan gaan ze binnenhalen. Over. Breng ze zo snel mogelijk hierheen. Sluiten. Klaar voor ophalen? Gooi de lus maar uit dan. En jij, jij houdt ze onder schot, begrepen? Moet u de astronaut onder schot houden? Die dacht je anders. En nou snel. Dan Cunningham is de eerste, generaal. Hou op. niet gaat. Oh, is dat nou die generaal? Hallo, Cunningham. Schiet op, jongens, de volgende. Nou, dat noemen we nog eens een ontvangst. Had ik me anders voorgesteld dan een reis van een maand zonder radiocontact. Is dat alles wat je te melden hebt? Dat het radiocontact is weggevallen? Ja. Voor de rest hebben we het wat keurig afgebracht, zou ik zeggen. Wat hebben ze hier al bij de dag gedaan? Daar zullen jullie gauw genoeg komen. Het spijt me, ik kan op het ogenblik verder niks zeggen. En nou, wat betekent dat machinegeweer? Hou dat ding niet zo op mijn gericht, eh, man. Daar komt de tweede! Walter Sherrow! Mike Wolheim, gaat met handen mee. Ik er een sigaret voor, mijn al die maanden. Dan word ik verondersteld mijn handen omhoog te steken. Alsjeblieft, sigaret. Dank u vriendelijk, generaal. Kom erin, in, Walter. Gezellig hier. Terug naar het zip. De drie astronauten zijn in de quarantaineafdeling, commandant. Mooi zo. Alle uitgangen gesloten en bewaakt? Uh, nee, commandant. Geef dan onmiddellijk opdracht. En niemand erbij, behalve de dokter. In orde, commandant. Quarantaineafdeling afsluiten en bewaken. Niemand erin op de ruis. Begrepen? Goed, ja. Dat zullen ze wel leuk vinden. Ze waren toch al niet al te vrolijk over hun ontvangst. Dat is de minste zorg. We zullen ze straks een goede hap eten brengen. Maar eerst die ruimtecapsule. Die moet op sleeptouw genomen worden. Zonder drijfgordel? Ja. Dat ze hebben het luik open laten staan. Dan moeten we toch eerst een paar Eén Geen kick mannen. Waarom niet? Opdracht van generaal Stevens. Maar die vent is... Neem me niet kwalijk. Ik neem u niets kwalijk. U zegt het, ik denk het. Ah, generaal Stevens. Weinig luxe in die marine helikopters, moet ik zeggen. Afaan, de astronauten zijn binnen. We waren juist aan het overleggen... over we die capsule op sleeptouw moeten nemen. Kunnen we echt geen gebruik maken van kickbosmannen, generaal? In geen geval. Hoe had u dan gedacht een lijn aan dat ding te krijgen... Kunt u geen lijnen afschieten met haken, Er zitten uitsteksels genoeg aan die capsule. Makkelijker gezegd dan gedaan, generaal. Toch maar proberen. Ik zie in dit geval ook geen andere oplossing. Maar met dat open luik... Open luik? Dan kijkt u maar. Tja, verdomme. Ik heb er net niet op gelet. Dat moeten ze met opzet gedaan hebben. Zo zullen we nooit te weten komen wat ze aan boord hebben. U bent snel met uw conclusie, generaal. Maar ik heb ze uitdrukkelijk opdracht gegeven uit luik te sluiten. Wat doen we? De zee wordt ruwer. Zonder gordel houden we dat ding nooit drijven. Doet u wat u kan, maar lucht. Tot u houders. Generaal Stevens, ik hoop één ding. En dat is? Dat u nooit een rekening gepresenteerd krijgt voor deze waanzinnige onderneming. Kijk, de capsule. Hij schept water. Nog een paar golven. Daar gaat de eerste lijn. Ah. Ja? Ja, dat heb ik gezien. Kapers. Weg van het dolle, Weg, ja. Wat doen we nog? Wat kunnen we doen? Hallo, radiokamer. Hier, radiokamer. Vraag navigatie onze positie, zo exact mogelijk. Een ogenblikje. Ja. Positie is 25 graden, 34 minuten, 50 seconden noorderbreedte. 62 graden, 55 minuten, 4 seconden westerlengte. Mooi zo, noteren. En dan een spoedbericht voor Washington. Prioriteit Rood 1 in code. Noteert u? Ik noteer. Aan General Headquarters Naval Operations in Trappet. Astronauten verder aan boord. Ruimtecapsule Prometheus 13 gezonken. Moet als verloren worden beschouwd. Positie nauwkeurig genoteerd. Wacht verdere orders af. Hebt u dat? Ik heb het. Wordt met de hoogste spoed verzonden. Dank je. Nou, dat is alles wat we voorlopig kunnen doen. Ik vrees dat het niet genoeg is om mijn carrière te kunnen redden. Om van de uur maar te zwijgen, generaal. Marsbewoners. Tja, de een denkt alleen maar aan zijn verkiezing, de ander denkt alleen maar aan zijn carrière. En u denkt alleen maar aan uw fantasie. Ah, dokter. Commandant, generaal. Hoe staat het met het onderzoek, dokter? Hier is het rapport over de gezondheidstoestand van de astronauten, commandant. Mag ik even kijken? Dank u. Nou, dan ben blij dat ik er heel uitgekomen ben. Hoe bedoelt u? Die keer zijn door de dollar heen naar die ontvangst die u ze bereid hebt. Denkt u misschien dat ik zo gelukkig ben met de situatie? Mag ik dat rapport ook eens even zien, generaal? Allemaal potjes laten even voor me. Kunt u in het kort verslag uitbrengen, dokter, maar dan in begrijpelijke taal? Tja, het komt eigenlijk hierop neer. Hun gezondheidstoestand is uitstekend. Ze zijn eigenlijk kerngezond, zou je kunnen zeggen. Maar. Wat maar, dokter? Nou, de hartslag is bijzonder traag. Bij alle drie. En de bloeddruk is te laag. Veel te laag. De temperatuur ook. Nog onder de 35. Zo. Een normaal mens zou zich onder die omstandigheden niet bepaald gezond voelen, denkt u niet, dokter? U niet vergeten dat deze mensen vrij lange tijd onder abnormale omstandigheden hebben geleefd. Misschien is het het resultaat van een aanpassingsproces van het lichaam. In dat geval zouden de verschijnselen na verloop van tijd vanzelf moeten verdwijnen. als het lichaam zich weer omschakelt op aardse condities. U houdt ze in ieder geval onder controle? Aan wal worden ze onmiddellijk overgegeven aan een team van specialisten. Die zullen er na een onderzoek waar wat uitvoeriger over kunnen rapporteren. Dank u, dokter. Tot uw dienst, generaal. Nog iets, commandant? Nee. Uh, ja, breng die kerels het beste eten wat er aan boord te vinden is. Dan trekken ze misschien wat bij. Komt een uur. Commandant, generaal. Daar, dokter. Wat denkt u ervan, commandant? Gevolgtrekkingen kunnen we beter aan de artsen overlaten. Voor mij is het een bewijs te meer dat er iets niet klopt. U hebt wel een heilig geloof in uw eigen ideeën. Iemand die niet van zichzelf overtuigd is... zal het niet verbrengen, waarde collega. Tussen haakjes, weet u waar met melden is? Geen idee. Niet die zou wel in zijn hut zitten bij zijn vrouw. Toeristen aan boord zijn mijn afdeling niet. Met melden is nou niet bepaald toeristen noemen. Als u hem hebben wilt, kijk... daar staat hij bij de reling te treuren over de gezonken capsule. Ik denk dat ik hem maar eens even ga opzoeken... Het zal een verademing zijn om weer eens met een vriend te praten. U waarschuwt wel eens als er gekomen uit Washington? Graag. En ik zou me opschieten als ik u was, generaal. Waarom? Dadelijk heeft u geen vrienden meer om mee te praten. Hallo, man. Hallo, Simmons. Laat je onze zonde te overdenken? U hebt gelijk met het vorige gevoel van je. De zaak is misgelopen. Ja. Voor mij is het opzet geweest dat de astronauten het luik hebben opengelaten, Mogelijk. Om ons te verhinderen erachter te komen wat ze aan boord hadden. De zaak is hier is de exacte positie van de plaats waar de capsule is gezonken. Let te zien. Het is dus iets, al is het niet veel. Nelson denkt nu helemaal dat we kankzinnig geworden zijn. Hij weigert nog iets te doen zonder strikte opdracht uit Washington. Nee, je kunt hem nauwelijks gemalig nemen. Matt, kijk, geeft het toch niet ook op, hè? Hij bleef toch in onze theorie geloof. Ja, natuurlijk. Ja, Wat we allemaal hebben meegemaakt. Maar ik weet het niet, hè? Soms twijfel ik wel eens. Die Mike Wolheim zat bij ons in de helikopter. Ik heb het gesproken. Hij wist niet veel te vertellen, maar hij leek me volkomen normaal. Niks aan te merken. Hoe waren Don en Walter? Waar? Ze hebben niet veel gezegd, maar ze gesproeven zich niet anders dan andere astronauten die net van een missie terugkomen. En toch? En toch? En toch klopt er iets niet. Ik heb een doktersrapport gezien. Ja, en? Hun bloeddruk is veel te laag. Onderdruk en bovendruk. Hartslag te traag en temperatuur nog onder de 35. Wil je dat je... nog eens herhalen? Hè? Ik zei te lage bloeddruk, te lage temperatuur en vertraging van de hartslag. Maar waarom? Zegt je dat iets? Ja, of het me wat zegt. Van wat voor afwijking zijn dat dan de symptomen? Ja, Dat weet ik niet, maar ik weet wel wie die symptomen nog meer vertoont. Wie dan? Vuil! Naar haar wonderbaarlijke terugkeer niks van gezegd. Precies hetzelfde. Hartslag 50. Temperatuur net 40. Hij heeft een lage bloeddruk. En ze voelt zich ook prima, zegt ze. De dokter daar in het ziekenhuis kon er ook geen touwen vastknopen. Hij zei dat je daar alleen goed mee zou kunnen voelen onder andere atmosferische omstandigheden. De atmosferische omstandigheden van Mars, bijvoorbeeld. Ik zit er net aan de denken, maar. Stevens, dat, betekenen... dat zou betekenen... Dat het Marsbewoners zijn in de gedaante van mensen. Of... Of dat ze gewoon...